Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Russische leger voert opnieuw op verschillende plekken in Oekraïne... aanvallen uit met drones en raketten. In een stad in het midden van het land zijn zeker twee mensen omgekomen... toen een raket een hotel raakte. Autoriteiten melden dat er mogelijk nog mensen vastzitten onder het puin. In de hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Afgelopen dag voerde Rusland ook een grote luchtaanval uit... De Oekraïense luchtmacht sprak van de grootste aanval sinds het begin van de Russische invasie. In Londen heeft de politie afgelopen dag 230 mensen opgepakt tijdens het Notting Hill Carnaval. Op het meerdaagse straatfeest werden gisteren vijf mensen neergestoken. Twee van hen verkeren in levensgevaar. Bij aanvallen door het publiek raakten 35 agenten gewond. Ook werden tientallen wapens in beslag genomen. De politie had tot vannacht extra bevoegdheden om mensen te kunnen fouilleren. De helft van de Nederlanders heeft geen vertrouwen in de overheid als het gaat om klimaat. Dat komt onder meer door het zwalkende beleid rond de salderingsregeling voor zonnepanelen, blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het onderzoek werd gehouden om te kijken hoe Nederlanders tegen aardgasvrije wijken aankijken. Bij een Israëlische aanval op een vluchtelingenkamp op de westelijke Jordaanhoever zijn vijf mensen gedood. Ook zijn er volgens de Palestijnse autoriteit meerdere gewonden gevallen. Israël zegt dat het een operatiecentrum in het kamp heeft getroffen. Sinds de aanslagen van Hamas op 7 oktober is het geweld op de westelijke Jordaanhoever sterk toegenomen. De vereniging van IJslandse berggidsen wil strengere regels voor tochten door ijsgrotten. De tochten kunnen in de zomermaanden erg gevaarlijk zijn, zegt de vereniging. Zondag stortte een ijsgrot in toen een groep toeristen daar een rondleiding kreeg. Een Amerikaanse man overleefde dat niet. Een Amerikaanse vrouw moest naar het ziekenhuis. Het weer, er zijn opklaringen en het blijft droog. Overdag is het zonnig en droog en dan wordt het 23 tot 26 graden.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 6.9 Tell You're somehow getting out of this conversation here yeah. no looks done in this so don't ask that question here yeah. this is my only fear that we become hey. beautiful beautiful 75 we brought you an album with a song. Good <laughs> gone too soon